7 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Rotterdam is een jonge scheidsrechter in zijn gezicht geslagen... door een man van 40. Die jongen van 15 liep vanochtend na het fluiten van een jeugdwedstrijd... het veld af bij een sportcomplex naast het Feyenoordstadion. Daar ontstond om onbekende reden ruzie... waarna een toeschouwer de jongen in zijn gezicht sloeg. De man is aangehouden. De scheidsrechter hield een blauwe plek over aan het incident. VVD-leider Rutte belooft opnieuw belastingverlaging...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 Ook de prijs voor diesel blijft dalen. Vaak kunnen automobilisten bij lokale en onbemande pompen nog goedkoper tanken. De oorzaak van de voordelige brandstof is de scherpe daling van de olieprijs. Schrijver Maarten het Hart heeft een diamantenboek ontvangen... omdat hij meer dan 1 miljoen exemplaren heeft verkocht van zijn roman Een Vlucht Regenwulpen. Hij kreeg de prijs vanmiddag in Dordrecht op het slotfeest van de campagne Nederland Leest... waarin zijn roman uit 1978 centraal stond... Een vluchtregenwulpen gaat over een bioloog die worstelt met het geloof en met het vinden van vriendschap en liefde. Honderden vogelaars zijn de afgelopen dagen naar een polder bij Alphen aan de Rijn gegaan omdat daar een unieke vogel zit. Het is de Afrikaanse woestijngrasmus. De geelbruine zangvogel leeft normaal gesproken in de Sahara. Het is voor het eerst dat de vogel in Noord-Europa is gezien.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 Dat maakt er vandaag 28 november. Dankjewel Andor Stambergen voor vorige week de Euro Breakdown te presenteren. En weer met deze mooie open jingle te komen van natuurlijk Sinterklaas en de Euro Breakdown. Deze week hebben we 12 stijgers, vier zittenblijvers, 21 dalers maar liefst... en drie nieuwe binnenkomers. De nieuwe binnenkomers die uh, ga ik je straks verklappen. De snelste stijger van vandaag is maar liefst 22 plaatsen gestegen... En dat is One Direction. Hoe verrassend. Lilywood en de prick. Prayer is Die is de snelste daler van deze week. Deze week op zeventiende 17e plek. Vorige week nog op de 6e. 11 plaatsen gezakt, helaas, hoor ze. Maar dat mag ook wel. Ze staan er al weken en weken in. Hoe ging de lijst van vorige week tot drie? Weet je hem nog? Nou, hier is een kleine opfris -cursus voor je. Iedere vrijdagmiddag tussen drie en vijf. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Nummer drie. Nummer... no Morgen week op 3 Taylor Swift Shake it off, je hoorden ze Kelvin Harris met blame op 2 En op een stond Megatrain, all about that base. Je hoorden hem bij Anders Sandbergen. Nieuw binnen deze week is ACDC, Rockerburs, Quabs en Lord.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 Down. Nieuw binnengekomen was hij op 39. Lord Meltdown. 38 slaan we over. de Spitbull samen met John Ryan Fireball. En dit is voor jou 37. De script Superheroes. all life she has seen, oh the meanest side of me. They took away.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 Superheroes. Op 17 december aanstaande tussen 1 en 5 is het weer zover. Uitzending van de vinyljaren tot 30. Joh, wat leuk.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 Vanille Jaren. Iedere woensdag te beluisteren... op woensdagmiddag. De 17 december dus de top 30. Stemmen nu via de ZFM app of via de website. Gewoon doen. Hoor je allemaal oude nummers... en dan uh, zal je ook waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk oorspronkelijk van dit nummer horen. Oorspronkelijk gezongen door John Lennon... maar dit is de versie van Tom O'Dell Real Love... op 35 in de Euro Breakdown. All my little plans and schemes...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 Like all we really would do was waiting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 And as it all plays out, I see it couldn't be clearer So you do any and everything for it. I want you to feed for it. Wake up and dream for it. Till it's got you get forever and you lean for it. Till they have a case, can't check on your mind, and it's but me. On it, on it, on it. Now it's me time, believe that. If it's yours and you want it, I want it. Promise that I need that. Tell them everywhere that you be at, I can't fall back or quit. Cause this is a fatal attraction, so I take it all or I don't want shit. You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 nummer 32, kwaps. We zijn nummer walk. Ja, dat was 32. Binnengekomen op kwaps met walk. Daarvoor stond uh, Iggy Azalea samen met Riddle Black Widow. Op 31 is helaas drie plaatsen gezakt. Stond vorige week op 28 is uh, Sam Smith, Stay With Me. Dus die gaan wij uh, heerlijk overslaan. Nieuw vorige week, week binnengekomen is Olly Meurs met wrapped up Binnengekomen gekomen op de 36e plek maar deze week op de 30e plek in I'm <laughs>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 daar door. Dus dat komt... Uh, ik beloof weer een mooie uitzending te worden. Nou, je kent deze tune natuurlijk wel. Er kan maar van één ding zijn. ik probeerde hem net al. De Nederlandse top 40. Ga ik even met je doornemen. Op 9, op uh, 40 staat uh, Emma Rang van Nico en Vince. Enrique Iglesias met zijn een nummer bij Lando op 39... Dotan met Paul op 38 en de script No Good in Goodbye op 37. Lenny Griffiths met The Chamber op 36 en Nanoek met een mooie nummer Places to Go op 35. Mark Ronson staan met Bruno Mars, Uptown Funk. Die vind je op de 34ste plek. En die ga je ook nog bij mij horen in de Euro Breakdown. Ik ga nog niet verklappen welke plek, maar een stukje hoger. Uh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 Samen met uh, Years and Years, we we samen. Volgende week op 29, deze week 27 in de Eurorekening. Hier op de Sierfem Zandbord. En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 We dipping in a pot of blue flow. So, it's so good, it's drippin' on wood. Get a ride in the engine that could go. Batman robin' it, bang bang cocking it. Queen, Nicki, dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Ride us up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hangin', we bangin'. Phone ringin', he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singin'. Uh,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 Het 11-treks bevattende Rock or Burst... werd dit voor je opgenomen in uh, Vancouver's Warehouse Studio... geproduceerd door uh, Brendan O'Brien... en afgemixt door Mike Fraser. Deze DC die haalde maar liefst uh, zes keer de Nederlandse top 40. En de grootste hit van uh, de band is... Uh... Ja, wat denk je? Gok maar. Een klein keer even gokken. Ja, heb je hem? Welke denk je? Hold on Rosie? Ja, dat heb je goed.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 Wout te in het begin van mijn uitzending. Robin Schultz op de uh, 17e plek stond. Dat is helemaal niet waar. Ook weer te liegen. AC DC met Rock Horper. Op de 24e plek. De Euro Breakdown. En wij gaan uh, naar Lillewood and the Prick yeah, op 23. never said a word you didn't send me no Remix met Ray in C. En dan zitten we alweer aan het uh, einde van het eerste uur. Ik zal even met je doornemen welke nummers we hebben gedaan. De helft van de lijst, de onderste helft om precies te zijn. We hebben bijna helemaal compleet gedraaid voor je. We hebben een paar overgeslagen. geslagen. Op 40 vonden we Calvin Harris. Samen met Ellie Golding met Outside. Nieuw binnengekomen Lord, samen met Pusha T. En Q-tip met de nummer Meltdown. Van de film uh, The Hunger Games, de nieuwe Hunger Games.